De voormalige Nederlandse SSR Heinrich Boeren kan toch in Duitsland terechtstaan voor de moord op drie Nederlandse burgers. Een gerechtshof in Keulen heeft bepaald dat de 87-jarige Boeren gezond genoeg is. Eerder bepaalde een lagere Duitse rechtbank dat hij vanwege zijn slechte gezondheid niet terecht hoefde te staan. Boeren was in de oorlog lid van een commando dat uit wraak voor aanslagen willekeurige Nederlanders vermoorde. In 1949 werd Boeren in Nederland bij verstekte dood veroordeeld. Nederland vergoedt de schade die gisteren bij een demonstratie is toegebracht aan de Chinese ambassade in Den Haag. Minister Verhagen heeft dat toegezegd in een gesprek met de Chinese zaakgelasterde. Demonstreren is een grondrecht, maar gebruik van geweld is altijd onaanvaardbaar, zei Verhagen. Bij de betoging gooiden Nederlandse Oeigoeren met stenen. Verhagen verontschuldigde zich namens Nederland. Er is nog geen run ontstaan op de virusremmer Tamiflu. In juni werden via de apotheken 3000 recepten verstrekt. Dat waren er net zoveel als in mei. Dit betekent dat er maandelijks per apotheek twee keer Tamiflu wordt gegeven. Niet bekend is hoeveel Tamiflu er via internet wordt verkocht. Met Tamiflu kunnen de gevolgen van de Mexicaanse griep worden verzacht. Ruim driekwart kwart van de leraren in het voortgezet onderwijs is trots op zijn beroep. Iets meer dan de helft zou weer leraar worden, maar slechts één op de vijf zou het ook zijn kinderen aanbevelen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP deed het onderzoek omdat vaak wordt beweerd dat het beroep van leraar onaantrekkelijk is. De meeste leraren zelf ervaren dat niet zo. Wel zijn docenten kritisch over de schoolleiding. Het weer, vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over het land. Soms met windstoten. Toch komt ook de zon af en toe tevoorschijn. De middagtemperatuur is ongeveer 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met vrij veel wind. Dit was het NOS. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Leo. En Zomerheers. 6.9 is Son Zandvoort en John Ford is. 6.9 is. bonito. is. 6.9 is. 6.9 bonita 6.9 is. De bien se ve el mar, bonito es el día, ya acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, mi víbora sí ya no le interesa que se irá, si no vale la pena, se perdió la morsa, acabó la fiesta, ya no anda el moto que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final. Tu no existe, pero yo les digo bonito.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 you you think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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben.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 Everything You're a carousel You're always somewhere Angel well. And me up When you remember You're a mystery You're from our space You're every minute my every day And I can't believe That I'm your man And I get to kiss your face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 Ha FM. Met een hoofdpetterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Amada de mamá tierra, una de la creación. Su palabra, es nuestra palabra, su tejido es nuestro estravo, si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver a Lori que no es retrocede. Quítase andar a ti al saber. What This is the live, live, best, best.